Zes uur. Dit is Radio 1. Met Tim Overdik. Zo dadelijk in dit NOS Radio 1-journaal schakelen we met Kleef. In Duitsland, met Deventer, met Almere en met Den Haag. En natuurlijk hoort u meer over Londen na het NOS-journaal met Dorot Negens. Steeds meer coffeeshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders. Ze doen het nu ook in Geleen, Weert, Heerlen en Kerkrade. Eerder begonnen coffeeshops in Maastricht, Sittard en Roermond weer aan buitenlanders te verkopen. Nadat de rechter had bepaald dat het sluiten van een coffeeshop die dat deed onterecht was. Burgemeester Hoes van Maastricht had onvoldoende aangetoond dat buitenlandse klanten meer overlast veroorzaken dan Nederlandse klanten. De coffeeshops gaan nu massaal weer aan buitenlanders verkopen... in de hoop nieuwe rechtszaken uit te lokken om meer duidelijkheid te krijgen. En burgemeester Hoes werkt daar in feite aan mee, zegt de advocaat van de coffeeshops. Maastricht heeft burgemeester Hoes ervoor gekozen om te blijven handhaven. De optredens van de politie leiden naartoe dat er een strafzaak komt. En daar zijn de koffieshophouders wel heel gelukkig mee. Want dat betekent dat ook een strafrechter zich mag uitlaten... over de toelaatbaarheid van dit koffieshopbeleid. Het pingedrag van Nederlanders wordt verkocht aan winkeliers. Dat heeft Equens bekendgemaakt, het bedrijf dat de 2,2 miljard pinbetalingen per jaar verwerkt. Winkeliers kunnen tegen betaling te weten komen waar hun klanten wonen en hoeveel die bijvoorbeeld bij de concurrent uitgeven. De gegevens zijn niet te herleiden naar individuele mensen, alleen naar de wijk waar ze wonen. Equens zegt zich te houden aan de privacyrichtlijnen. ABN AMRO ziet geen bezwaar, de Rabobank heeft wel bedenkingen. De PVV heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Schippers van Volksgezondheid. De partij verwijt haar dat ze de fraude in de zorg niet heeft tegengehouden. En dat ze nu alleen maar gladde praatjes houdt. De PVV heeft er geen vertrouwen in dat de minister de fraude alsnog zal aanpakken. Ze heeft de fraude niet in kaart weten te brengen. Zelfs de omvang is haar onbekend. De premiebetaler heeft al jaren honderden euro's te veel betaald. Na drie jaar is deze minister geen stap verder gekomen... in de aanpak van zorgfraude. Terwijl ze wel van de fraude op de hoogte was. De motie van de PVV zal vrijwel zeker worden verworpen. Oud-presentatrice Julia Samuel is dagenlang gegijzeld geweest... in de centraal Afrikaanse Republiek. Ze werkte daar voor een stichting die strijdt tegen malaria... Samuel werd samen met een Britse collega vastgehouden... door minstens 25 zwaar bewapende rebellen, zegt ze tegen RTL Boulevard. De kidnappers dreigden de twee dood te schieten. Uiteindelijk wisten Samuel en haar collega te ontsnappen... met hulp van een van de rebellen. De politie heeft nieuwe beelden... waarop vermoedelijk de auto van de vader van Ruben en Julian is te zien. De beelden, afkomstig van een particulier... zijn gemaakt bij de duiker in Kote waar de jongens zijn gevonden. Op de video is te zien dat in de nacht van 6 op 7 mei twee keer een auto op die plek stopt en ruim tien minuten blijft staan. Er zijn geen mensen op te zien. Eva Jinek mag de laatste afleveringen van haar talkshow... op zondag niet meer presenteren. Ze stapt per 1 juli over naar de KRO-NCRV... en is daarom door Omroep WNL op non-actief gesteld. Jinek hoorde het vanmiddag van haar hoofdredacteur. Ik dacht eerst dat hij het niet meende, maar dat was wel zo. En ik vind het vooral uh, vervelend omdat ik... ik had nog maar vijf afleveringen te gaan... Ik heb met zoveel plezier dit gedaan de afgelopen anderhalf jaar. Het is ook goed gelukt. En dat ik dan nu abrupt daarmee of zeg maar, van de buis wordt gehaald... en dat ik ook niet eens afscheid kan nemen van mijn kijkers... dat vond ik echt, uh, ja, vind ik echt lastig. De laatste vijf afleveringen van de talkshow op zondag... worden afwisselend gepresenteerd door Sjal Groenhuizen en Paul Jansen. Volgens WNL wist Jinek al langer dat er vervangers zouden worden gezocht. Het weer afnemende buigheid met mogelijk nog even wat zon... Vannacht in het oosten vorst aan de grond. Elders wat regen met minima rond 6 graden. Morgen in het zuiden wisselvallig met kans op onweer. In het noorden ook wat zon. Dan wordt het 10 tot 13 graden. De files om zes uur nemen ze toe, nemen ze af, Ja, Ze nemen wel af, Tim, maar het is toch al met al een drukke avondspits geworden... Uh, door de buien die over het land trekken. 170 kilometer files staat er nog. Uh, de meest opvallende files die staan nu in het midden van het land, vooral op de A1... Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en Eembrugge, 11 kilometer. De A2 naar het zuiden loopt vast voor deil over 10 kilometer... Dan is er een ongeluk gebeurd in het noorden op de A7... Heerenveen richting Groningen. Dat levert 5 kilometer file op bij Hoogkerk. En verder is nog de file op de A20 richting Gouda erg lang... tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 7 kilometer. Londen, een dag na de brute aanslag. Was het inderdaad, stay calm, carry on. U hoort het zo. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis.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 Zes over zes, goede avond in het Brabantse Boksmeer... vergadert de gemeenteraad straks over het lot van de befaamde wieleronde. Het criterium, de dorpelingen weten wel wat ze willen. Het is jammer dat dat, dat niet doorgaat. Want dat, dat bracht toch altijd een goede zand op. Maar wie weet, zoeken naar een oplossing. Wie weet komt die van de minstens zo befaamde inwoner van Boksmeer, Emiel Roemer. Het belangrijkste nieuws aan het eind van deze dag ligt natuurlijk in Londen. Er is niets in het islamitische geloof... dat de brute moord op een Britse soldaat rechtvaardigt. Dat zei de Britse premier Cameron vandaag tijdens een persconferentie. Op klaarlichte dag werd gisteren een Britse militair... met messen in de Londense wijk Woolwich om het leven gebracht. Een van de daders stond na zijn daad een voorbijganger te woord... Met het hakmes in zijn bebloede handen verontschuldigde dader zich dat vrouwen dit moesten zien. Hij zegt dat het vrouwen in zijn land geregeld overkomt. Jullie zullen nooit veilig zijn, roept hij. Bewoners in de Londense wijk Woolwich zijn geschokt. Things like this, you know. Mensen die zoiets doen zijn in en in slecht, volgens deze buurtbewoner. Premier Cameron riep vanochtend de hoogste veiligheidscommissie van het land bijeen. Na dit overleg gaf hij een verklaring. Hij noemde de terreurdaad ziekmakend. What happened yesterday in Woolwich has sickened us all. On our televisions last night and in our newspapers this morning. We have all seen images that are deeply shocking. Volgens Cameron zal Groot-Brittannië alleen maar sterker worden door deze aanslag. The people who did this were trying to divide us. They should know something like this will only bring us together and make us stronger. Het is niet alleen de taak van de overheid om terrorisme aan te pakken, vindt Cameron. Confronting extremism is a job for us all. And the fact that our communities will unite in doing this... Was vividly demonstrated by the brave Cub Pack leader Ingrid Lawyer Bennett Kennett, who confronted one of the attackers on the streets of Woolwich yesterday afternoon. Ingrid Kennett, moeder van twee kinderen, is sinds gisteren de held van Londen. Ze hield een van de daders aan de praat totdat de politie arriveerde. Ze vroeg hem waarom hij de militair had vermoord. When well, I asked him, said, uh, he said don't touch. Uh, I killed him. I said why? He said he's a British soldier. Hij heeft mensen, hij heeft people in moslimlanden gedood en had niets te doen Ik heb deze militair gedood omdat hij moslims heeft gedood in landen waar hij niks te zoeken had. Terwijl Kenneth met de dader sprak, hield hij het bebloede hakmes in zijn handen, maar ze was niet bang. Were you not scared for yourself in that situation? No. Why not? Better me than the child. Because. Apparently there were one more mothers with children stopping around by so it was even more more impop and I talked to him and and then I asked him what he wanted because I thought well usually they want something or car. Er kwamen steeds meer mensen kijken, ook moeders met kinderen. Ik dacht, hij kan beter mij neersteken dan een kind. De burgemeester van Londen bezocht vandaag de wijk Woolwich, na afloop probeerde hij de Londenaren gerust te stellen. Uh everything that I have seen and heard this morning leads me to conclude that uh, two things number one that the those guilty will be brought speedily to justice and second I have absolutely no doubt that londoners uh, can go about their lives in the normal way today Londenmeer Boris Johnson, de dader zegt die zullen worden berecht en hij twijfelt er niet aan dat de inwoners van Londen het gewone leven weer zullen oppakken. Zojuist is de naam van het slachtoffer bekendgemaakt. Het gaat om Lee Rigby. De militair heeft onder meer gediend in Afghanistan. De top zit erop, de eerste duits nederlandse regeringstop. Die was vandaag in het Duitse kleef, onder leiding van bondskanselier Merkel en onze Nederlandse premier Rutte. Verslaggever Wilco van is er ook nog steeds, net over de grens bij Nijmegen. Wilco, we hoorden je in het begin van de uitzending, je zei het is een gewichtige top, een hoop formaliteiten, maar ik hoop toch een beetje op wat opzienbarende afspraken. Is er nieuws? Nou, Tim, dan moet ik je toch teleurstellen. Opzienbarende afspraken zijn er niet. Maar ja, jammer, maar die werden eerlijk gezegd ook niet verwacht. Want de betrekkingen zijn goed. Er zijn geen hele grote problemen, benadrukte Merkel en Rutte allebei... in passende eensgezindheid. En, uh, maar ze vonden het wel goed om elkaar op deze manier... met de halve kabinetten van Nederland en Duitsland... bij elkaar te gaan zitten in het voormalige Koerhaus van Kleven. En ja, die eensgezindheid die werd ook na afloop in de persconferentie... Uh, tot uitdrukking gebracht, want Merkel en Rutte die zijn, bleken daar zo goed met elkaar... dat ze elkaar naar goed Duits gebruik als Lieber aanspreken. Ik dank je nog ganz herzlich, uh, lieber Mark, dat wir heute hier zusammenkommen konnten. Und uh, es waren gute Gespräche in einer sehr schönen Umgebung. Ja, ja uh, zeer eens. Uh, lieve Angela, veel dank voor de ontvangst. Uh, zeer nuttig om dit zo te doen. We hebben natuurlijk uh, zeer vergelijkbare posities op heel veel onderwerpen. Ja, Lieber Mark en Lieber Angela denken over heel veel zaken hetzelfde, net als de regeringen van Duitsland en Nederland dus. En dan moet je vooral denken aan uh, de Europese Unie. Duitsland en Nederland die zitten allebei uh, in het kamp van landen die streng zijn in de leer als het gaat om de begrotingsdiscipline, in tegenstelling tot veel zuidelijke landen in de Europese Unie bijvoorbeeld. En die eensgezindheid die wilden ze hier ook uitstralen, ze willen ook uitstralen dat Nederland en Duitsland elkaar belangrijk vinden. En premier Rutte benadrukte nog eens dat Nederland in 2014 echt zal voldoen aan het maximale begrotingstekort van 3%, zoals Brussel dat eist. En uh, ook geen uitstel gaat vragen aan Brussel om daar langer over te mogen doen. Maar als ze het zo roerend met elkaar eens zijn, Lieber Wilco, waarom is deze top dan nodig? <laughs> Nou liever Tim, dat zal ik je proberen uit te leggen. Uh, voor Duitsland is het belangrijk om te laten zien dat het niet alleen de grote landen belangrijk vindt. Zoals Frankrijk en Polen en Italië. Maar ook kleine landen. En dat laten ze zien door, net als met die andere landen. Zoals we met die andere landen hadden doen. Ook uh, met Nederland zo'n gezamenlijke regeringstop te houden. En waarom dan Nederland? Nou juist omdat Nederland vaak samen met Duitsland optrekt in de Europese Unie. Ja, en voor Nederland is die top belangrijk. Omdat Duitsland onze belangrijkste handelspartner is. Er is, uh, zei premier Rutte, 160 miljard euro per jaar handel over en weer. Duitsland is goed voor een kwart van onze export. Belangrijkste exportpartner. Dus Duitsland is voor de Nederlandse economie van levensbelang. En bovendien, Duitsland is economisch een groot succes op dit moment... in tegenstelling tot Nederland. En daar kunnen we volgens Rutte nog veel van leren. Ten aanzien van de economie eh, kijken wij natuurlijk met bewondering... naar heel veel aspecten van de Duitse economie. Eh, Duitsland doet het, daar moeten we volledig eerlijk over zijn. Op dit moment beter dan Nederland. Uh, wat Duitsland bijvoorbeeld heel goed doet is een hele hechte samenwerking tussen de kennisinstituten, het bedrijfsleven en de overheid. De premier die kijkt terug. Uh, komt er een tegenbezoek? Komt er nog zo'n top of was dit het? Nou, dat is nog eventjes de vraag. Uh, het is in elk geval zo dat uh, premier Rutte, uh, Angela Merkel, heeft uitgenodigd voor een tegentop, later in Amsterdam. De datum die moet nog worden vastgesteld. Uh, uit het feit dat uh, Rutte de uitnodiging bekend maakt, mogen we afleiden dat het een keer gaat gebeuren. Maar wanneer dat zal zijn, dat moeten we afwachten. Uh, het is ook niet de bedoeling dat als die top er komt, dat het dan een verplicht nummer wordt. Uh, dus ik verwacht eigenlijk dat het nog wel een paar jaar uh, op zich zal laten wachten. Maar het is dus wel de bedoeling dat zo'n top er gaat komen. Inkleef, welke band? Dank wel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journal. Burgemeester Joritsma van Almere betaalt alles met haar Pinpas. Ze doet deze week in het kader van de campagne Pinnen ja, graag. vrijwillig afstand van haar contantengeld. Maar een opgave is dat niet voor haar, want Joritsma betaalt nagenoeg altijd met haar Pinpas, hebben we kunnen horen, Josephine. Uh, wat vinden de winkeliers daar eigenlijk van en de klanten daar in Almere? Ja, ik ben in uh, Snackbar, het centrum heet het hier. En het is uh, duidelijk spitsuur. Want achter de balie uh, staan ze keihard te werken om uh, alle hamburgers, kroketten, kaasvlees, broodjes, hamburgers, noem maar op, klaar te maken. En in de zaak zelf, nou, drie, zes, zeven mensen staan toch wel uh, te wachten op hun bestelling. Goedenavond, mevrouw, wat heeft u besteld? Uh, pataten en hamburger. En pinnen of cash? Uh, pinnen. En waarom doet u dat? Uh, nou, omdat het veilig is voor de winkelier, vind ik. Dus dan uh, met ogen beroven. Oh, u denkt aan hem heel goed. Ja, en uh, ja, omdat ik niet altijd klein geld in mijn portemonnee heb. Uw burgemeester gaat de hele week alleen maar pinnen. Zou u dat kunnen? Nee, dat ga ik niet redden, nee. Wat, dan, wat zijn dan dingen waar u wel contant geld voor nodig heeft? Nou, Voor mijn dochter, voor hem mee naar school te geven. Uh, ja... Er zijn wel meer dingetjes. Kleine, hele kleine bedragen. Daar heb ik altijd wel geld voor uh, in mijn portemonnee. Draag bij de bakker of zo. Of iets uh, pin ik niet aan. Dus ja. Meneer hiernaast heeft net uh, zijn witte tasje opgehaald. Ik ruik lekkere frietjes. Ga je gang. Nou, kijk. Contant betaald, zag ik. Ja, dit keer wel. Ja. Kleine bedragen pin ik, uh, pin ik niet. Ik wil gewoon geen risico hebben dat ik. Uh, yeah. Dat ik ja, meerdere keren keer in mijn neus moet stoten en uh, dat ik risico kan hebben dat ik, dat ik niet kan betalen. Dat u het een beetje in de gaten kan houden. Ja, precies. Nou ja, die campagne is dus bedoeld om uh, mensen meer te laten pinnen. Ja, op zich een goed initiatief. Het lijkt me ook veiliger aan de ene kant. Alleen, ja, je, je maakt je wel afhankelijk van als het een keer niet lukt. En je hebt niks bij, hè. Dat dan Dat je spullen weer terug doen in de vakken bij de supermarkt. Of je krijgt je, je tank niet gevuld of iets. Dus, het is nog niet helemaal afgedekt, vind ik niet helemaal goed. Ja, want vorige week zegt het Nibud, dat is de organisatie voor budgetvoorlichting. Uh, Die zegt nog, zorg dat je altijd twee dagen cash op zak hebt. Voor boodschappen, dat soort dingen. En in verband met uh, internetbankieren, wat de uh, laatste tijd telkens misgaat. Ja, ik denk dat dat wel, uh, wel zinvol is, ja. Maar ik denk, ja, je bent zo afhankelijk op een gegeven moment. En uh, ja, je wil wel door, dus uh, ja. Nou, gaat u lekker eten. Ik loop heel even achter de balie. Naar Hans Pukling, want dat is de eigenaar. Goedemiddag, avond, Hans. Goedenavond. Wat heeft u nou liever, cash of pinnen? Uh, het liefst pinnen. Dat is wel makkelijker, uh, eind van de avond hoef je uh, al het geld niet te tellen. Het is natuurlijk één bedrag wat uit de pinautomaat komt rollen. En voor het gemak zou ik zeggen pinnen. Maar dat is voor u bedoeld, om um overvallen tegen te gaan. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Uh, gelukkig niet, maar mijn voorgangers wel. Twee keer zelfs. Hmm, en wat doet u er tegen dan? Uh, stickers op de ramen, dat we geen grote bedragen in de kassa hebben zitten. We romen af, we storten regelmatig. We hebben een kluis met tijdsvertraging erop zitten. En we stimuleren wel het pinnen. Er gaat veel geld in om, zie ik hier, hè? Uh, er gaat geld in om. Veel is een relatief begrip natuurlijk. Een, een, een winkel die uh, Hi-Fi apparatuur verkoopt, uh, heeft uh, meer uh, geld in huis. Nou, ik sta ook in de weg. Gaat u door? Ja, Tim, um, het verschilt, hè. Kijk, aan de ene kant, um, pinnen veel mensen, doe ik zelf ook. Oh, maar ja, zoals straks moest ik mijn parkeerkaartje ergens betalen. Kan ik dus nergens met pin betalen, ja. Dus dan, gewoon, dan sta je daar... Uh... Dus, dus gewoon weer op zoek naar de munten ergens in die auto van je? Ja, of gewoon allebei maar een beetje, ja. ja. In ieder geval, daar is ook mede de campagne voor bedoeld. Pinnen, ja, graag. Vanmiddag in Almere. Het pinnen, de voor- en de nadelen. Josephine, dank je wel. En op onze website een verhaal over het verhaal wat we ook brachten. Het nieuws dat banken het pingedrag van klanten verkopen. Alle details over wat daar steekt op onze website nws.nl. Weinig Zwaan is het een beetje aan het aflopen met die files. Ja, de files die nemen wel af. Maar toch moet je er rekening mee houden dat uh, lang niet alle dagelijkse files al zijn opgelost. Want de avondspits verliep gewoon ronduit druk door de buien die over het land uh, trokken. Er is een ongeluk gebeurd op de A7, Heerenveen, richting Groningen. Dat veroorzaakt 5 kilometer file bij Hoogkerk. Verder valt op de vertraging op de A58, Eindhoven, richting Tilburg. Tussen Best en Moorgestel, 7 kilometer. Gaan we het hebben over een oude traditie? Het eerste rondje om de kerk. De wedstrijd na de Tour de France. Waar al die helden uit Frankrijk komen rijden. In Boksmeer natuurlijk, het wielercriterium Na 38 jaar dreigt er een eind te komen aan dat rondje om de kerk. Vanavond vergadert de gemeenteraad van Boksmeer hierover. Contact met een inwoner van Boksmeer. SP-leider Emile Roemer. Goedenavond. Goedenavond. Geboren, getogen in Boksmeer. En een grote wielerliefhebber. Wat is er aan de hand in dat dorp van u? Ja, het is uh, inderdaad een traditie van, uh, van 38 jaar, daags na de tour. Als, je, als ik in het buitenland ben en ik zeg dat ik uit Boxmeer kom, dan is het heel vaak: oh, dat ken ik wel van de ronde van Boxmeer. Maar er is een, uh, een conflict tussen de organisatie uh, van, uh, van de wielronde en de, de Horikalendernemers. En dat is blijkbaar zo uit de hand gelopen dat. Uh, het, het hele videocomité gezegd is: Nou, wij stoppen er gewoon mee. Hoe is mogelijk? Een klein dorp waar iedereen elkaar ja. kent, gaat het over geld natuurlijk. De horeca die meer wil verdienen, André geld, geld wil betalen, en de organisatie die denkt: van Dit gaat de verkeerde kant op, we geven de pijp aan Maarten. Hoe kan dat? Uh, ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik ken de details natuurlijk niet, want ik zit niet in het comité. Laat staan dat ik daar een ik kom er nog eenmaal zou Maar ah, u, een, u, u komt uit een dorp, dus u weet vast waar wat ja, er nee, kijk, Ja, dit zijn uh, verschillende belangen. En uh, uh, ja, er zijn denk ik uh, uh, ook opmerkingen gepleegd en er zijn interviews gegeven. En dat is, uh, dat is verkeerd gevallen. En ik denk dat uh, dat, dat een van de, van de redenen is. Maar belangrijker dan wat er gebeurd is, uh, lijkt mij dat er nu echt iedereen de schouders onder moet zetten om zo'n mooie ronde, wat voor een gemeente als Baksmeer heel erg belangrijk is, ja, wat is... Eh, dat, dat, dat dat behouden blijft. Ja, wat, waarom is dat zo belangrijk? Wat is bijvoorbeeld uw persoonlijke band met deze wedstrijd? Nou, ik ben eh, midden in het parcours eh, geboren, dus, eh, dus ik ben er eh, van, van begin af aan mee opgegroeid. Eh, als SP in Boksmeer hebben we de ronde ook altijd ondersteund. Dus, uh, we hebben ik geloof, bijna 25 jaar met van mee... waarmee we uh, als een soort kleine sponsor de, de ronde ook ondersteunen. Ik, uh, ja, ik heb ik geen enkele ronde na de Tour gemist... als, uh, als toeschouwer en als wielerliefhebber, Maar het is voor een gemeente als Boksmeer is het natuurlijk een prachtige uh, reclame... Uh, om, uh, om al die wielerhelden... Uh, daags naar de tour in Boksmeer te hebben met al die cameraploegen. Dus voor, voor een gemeente als Boksmeer is het een, een hele mooie opsteker. Is het geld wel meer dan waard ook? Gaat Boksmeer schade ondervinden als, als de, het, het criterium gaat verdwijnen? Nou ja, ja. ja. Uh, bedoel, alles is natuurlijk relatief, maar het zou een enorm gemist zijn en ik denk dat het ook onnodig is. Dus ik heb ook uh, uh, opgeroepen, en mijn partij heeft ook opgeroepen in Boxmeer om uh, echt alles op alles te zetten om uh, te zorgen dat die wieler onder Boksmeer behouden blijft. En dat Daags naar de Tour uh, ook voor Boksmeer behouden blijft, dus dat, uh, dat ze uh, ook door, gewoon dit jaar de ronde gaan organiseren, maar dat ze nou eens over de schaduw heen moeten stappen, heet het dan zo mooi. Mm. En voor, zonder dat ze nou iedereen op de tenen gaan staan en kijken wat is nou daadwerkelijk het probleem... en wie kan dat helpen oplossen. En ik heb ook een beroep gedaan met de burgemeester van, ga daarvoor zorgen dat je de juiste mensen weer aan tafel krijgt. Vooral ook de mensen dat de organisator, dat is iemand die dat al 38 jaar gedaan heeft. Die, die, die ronde, dat is een, is een kindje van hem. Die, die mensen die verdienen dat niet dat zij uh, op zo'n manier eigenlijk uh, aan de kant geschoven worden of bedankt worden. Dus alleen al uit dat menselijk vlak voor al die vrijwilligers die er jaren werken hebben gezeten... Uh, is het veel te veel waard om dit uh, te bouwen. Vanavond is het aan de burgemeester van Boxmeer om de gemeenteraad te overtuigen dat hij moet blijven. En mocht het fout gaan, dan hoor ik hier een, een bemiddelaar die vast wel als iemand boven de partijen daar de 39e editie veilig gaat stellen. Uh, Roemer? Heer, zeker, ik heb het zelf al aangeboden dat ik ook maar iets kan betekenen dat ik dat heel erg graag zit. Want het is ook mij wel wat waard dat zo'n mooie ronde voor zo'n behouden blijft. Emil Roemer vanuit Den Haag. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. My feelings from love came back at noon, and just maybe I'm ready to show myself to you. This is make me blue for my river Smile van Texas was dat. Vanavond is er voetbal. Het gaat om een plaats in de Eredivisie, om kwartvracht. Spelen Sparta en Rode JC tegen elkaar. En over een ruime kwartier, we kunnen het al horen, begint de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen FC Volendam. In Deventer dus. Frank Wielaard, goedenavond. Goedenavond. Twee eerste divisie clubs tegenover elkaar. Noemen ze een favoriet? Ja, dat is een goede. Uh, Volendam was bijna kampioen geworden. En dus zou je zeggen zijn zij de favoriet. Want tenslotte de nummer 2 tegen de nummer 6, Go Ahead Eagles. Maar degene die heeft voorkomen dat ze kampioen werden... dat was op de allerlaatste competitiedag in Deventer, Go Ahead Eagles. Dus ze weten wel hoe ze Volendam moeten verslaan. Toen werd het 3-1. Daardoor werd Cambuur kampioen en promoveerde het rechtstreeks naar de eredivisie. En zit Volendam nu in de na-competitie en kunnen ze uh, op die manier promoveren. Ten koste van degene die ze al dat leed het niet kampioen worden, heeft aangedaan. En dan zou je zeggen, dat levert wel een soort van wraakgevoelens op... en een soort extra motivatie tegen Go Ahead Eagles. Maar zo zitten ze in Volendam niet in elkaar. Daar houden ze van technisch voor. Jij wilde wat van zeggen, dat mag. Nou ja, ik vraag me dus inderdaad af of dat wel zo is. Want die gevoelens, het is nog zo recent natuurlijk... Hè, dat Volendam maar niet in slaagde uh, door Go Ahead Eagles uh, te promoveren... en het ging naar Kambuur. Ik kan me niet voorstellen dat dat op een of andere manier... al dan niet stimulerend kan werken. Uiteraard werkt het stimulerend, maar het, gaat, het zal uh, niet uh, heel hard worden of gemeen worden. Alleen daarom, want dat zit uh, niet in de Volendamse voetbalaard. Dus uh, het zal ongetwijfeld een echt voetbalgevecht worden. Want we hebben wel twee leuk voetballende ploegen tegenover elkaar staan. Die bijzonder aan elkaar gewaagd zijn. Ook dat heeft de competitie ons geleerd. Want in Deventer won Goethe Eagles, maar in Volendam won Volendam. En beide wedstrijden waren bijzonder het uh, aankijken waard. Dus uh, we gaan in ieder geval een paar leuke uh, voetbaldagen beleven. En dan mag één van de twee het uiteindelijk maar gewoon gaan, uh, gaan doen. Eén van deze twee gaat sowieso in de eredivisie spelen. We krijgen dus een nieuwe. Omdat Go Eagles er in de vorige ronde ingeslaagd is om VVV uit te schakelen dat nu gedegradeerd is. Want het gaat om twee wedstrijden. Vanavond de eerste, wanneer is de tweede? De tweede is uh, zondag om half vijf. Die is dan in Volendam. Dat mag de tweede wedstrijd thuis spelen. Omdat het hoger is geëindigd dan Go Eagles in de competitie. Frank Wielaars, jij bent er klaar voor we daar in Deventer. Goetheegels Eagles tegen FC Volendam. Daar gaat hij van horen als er gescoord wordt bijvoorbeeld op deze zender. Wij stoppen ermee met het NWS Radio 1 Sinaal. Onze tijd zit erop. De tijd begint voor Joost Eermans. Goedenavond, Joost. Dag Tim, Goedenavond. Uh, wij gaan in avondspits uh, praten over de economie. Die, wordt, uh, die, wordt, die staat onder druk, maar goed, daar ben ik niet de enige in die dat uh, vindt. Uh, er zijn velen ongerust over. Wat, wat niet helpt, is denk ik het invoeren van een crisisheffing. Je weet wel, die heffing voor, voor werknemers indien zijn meer dan anderhalve... Ton aan loon hebben gekregen vorig jaar. Dat is een eenmalige crisisheffing. En die moet dan 500 miljoen gaan opleveren voor de schatkist. Ik vind het nogal dom. Stupid. Want je gaat inderdaad succesvolle mensen belasten... met een nou Joop den achtig achtige belastingsschijf van 68%. Dat is erger, denk ik, nog dan Joop den L, Denk je niet, Tim? Ja, de VVD is er ook nog bij, of niet? Ja, die zit er ook nog bij. Ja, die zit erbij. Marx Rutte zit daar bovenop zelfs. Uh, maar goed, mijn, mijn stelling. De crisisheffing schaadt de economie. Dat zeg ik. Bel WNL op 0800 1121. Een radeloze Jort Kelder zit zometeen in de show. En, uh, en iedereen radeloos? Moet... Jort ja, radeloos, redeloos en, en uh, reddeloos is hij op dit moment. Uh, hij heeft ook officieel bezwaar aangekondigd via Twitter, uh, Tim. Tegen deze crisisheffing. Hij moet 26.000 aftikken. En hij is er volkomen mee oneens. Misschien klimt hij nog wel op een toren uh, om aandacht te vragen. Want het is, uh, het is, heel, uh, het is heel slecht, vindt hij. En hij gaat het uitleggen, zo meteen bij mij. En ook Farshad Bashir, moet ik erbij zeggen. SP Tweede Kamerlid, Nou die zal het wel, uh, wel niet heel erg mee, mee eens zijn. U doet mee, 0800 1121 bij avondspits van WNL. Natuurlijk direct na NOS Nieuws, Weer en Verkeer. Graag tot zo. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Steeds meer coffeeshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders. Het gebeurt al in Maastricht, Sittard en Roermond. En ook in Geleen, Weert, Heerlen en Kerkraden zijn coffeeshops er nu weer mee begonnen. Dat doen ze omdat de rechter heeft bepaald dat het niet terecht was dat een coffeeshop werd gesloten vanwege de verkoop van wiet aan buitenlanders. Door nu weer massaal aan buitenlanders te verkopen, hopen de coffeeshops nieuwe rechtszaken uit te lokken. Dat moet meer duidelijkheid scheppen. Winkeliers kunnen informatie kopen over het pingedrag van Nederlanders, zegt betalingsverwerker Equens. Winkeliers kunnen zo te weten komen waar hun klanten ongeveer wonen en hoeveel ze bijvoorbeeld bij de concurrent uitgeven. De gegevens zijn niet te herleiden naar individuen, alleen naar de wijken waar ze wonen. Oude presentatrice Julia Samuel is met een collega dagenlang gegijzeld geweest... door rebellen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Samuel werkt daar voor een stichting die strijdt tegen malaria. De kidnappers dreigden de twee dood te schieten. Uiteindelijk wisten Samuel en haar collega te ontsnappen... met hulp van een van de rebellen. En de renovatie van het glazen dak van het Centraal Station in Amsterdam ligt stil. De welstandscommissie van de gemeente is het niet eens met de kleurglas die wordt gebruikt. Of de Nederlandse spoorwegen is er een jaar onderzoek gedaan naar de glassoort. Monumentenzorg, TNO en de architect waren het ermee eens, zegt de NS. De welstandscommissie in Amsterdam is niet bereikbaar voor commentaar. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Er komen nog altijd buien voor, vooral in de oostelijke helft van het land. Maar de buigheid neemt af en vanuit het noordwesten klaart het op. Die opklaringen houden het ook vannacht vol en er is weinig wind... zodat het flink koud wordt. In de oostelijke helft van het land koelt het af naar het vriespunt en op grote schaal komt nachtvorst voor. In de westelijke helft van het land raakt het bewolkt en daar wordt het niet kouder dan 4 à 5 graden. Morgen is er veel bewolking, er ontstaan weer enkele buien, vooral in het zuidwesten van het land. Tussen de buien door klaart het zo nu dan even op en die opklaringen zijn vooral in het noorden van het land te vinden. Opnieuw wordt het morgen een koude dag met 10 tot 12 graden. De wind waait morgen uit het zuidoosten tot oosten en is zwak in Zeeland matig windkracht 3 à 4. In het weekend blijft het weer uit het noorden komen en dat betekent dat het koud blijft en dat er af en toe buien voorkomen. Een echte structurele verbetering zit er voorlopig nog niet in. ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Maar het was wel een drukke avondspits... en daarom zijn nog lang niet alle dagelijkse files opgelost. Er zijn een paar ongelukken gebeurd ook. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort het staat bij Blarikum nu 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem loopt het vast... voor de afrit Oosterbeek over 8 kilometer. En dat komt door een ongeluk aan de andere kant vanuit Arnhem. Tussen Knopend Maandenbroek en Veenendaal 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 naar Gouda wil het nog niet vlotten. Bij Moordrecht staat 6 kilometer. En dat hangt samen met problemen op de afrit Moordrecht is daar een ongeluk gebeurd op de spoorwegovergang. En het gaat nog wel even duren daar. A 27, breda richting Utrecht, bij knopend hooipolder 5 door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Dit is radio 1. WNL Avondspits. Joost Eertmans. De crisisheffing schaadt de economie. Het nieuws van alle kanten, dus ook van rechts. Hier is Avondspits voor u verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800 1121. Ja, Goedenavond, om de schatkist te vullen worden de rijken door kabinet Rutte 2 aangeslagen voor een extra crisisheffing. Dat klinkt als hun verdiende loon, maar de rijken hebben de crisis niet veroorzaakt. Dat waren juist degenen die dachten dat ze rijk waren. Met dit soort maatregelen maak je rijk een stuk armer. Ze zullen moedeloos opgeven of verkassen naar het buitenland. Het kabinet Rutte lijkt er goed in te slagen om meer armen en minder rijken te creëren in plaats van andersom. Jord Kelder maakte vandaag bekend dat hij het niet meer ziet zitten om 26.000 euro extra aan de fiscus over te maken... Om dat hij naast inkomstenbelasting, vermogensbelasting, winstbelasting... nu ook nog eens belasting over zijn enige werknemer, hij zelf, aan de staat moet gaan betalen. Welke opgeteld zijn het socialistische tarieven geworden van bijna 70 procent. Ja, Marx Rutte, een goede bekende van Jort, springt niet voor hem... en 15.000 andere gedupeerden in de Bres. Dus gaan ze informeel bezwaren bij de blauwe groep in Heerlen. Mijn zegen hebben ze. Luisteraars, op deze wijze straf je niet alleen succesvolle ondernemers af... maar je schaadt vooral de economie. Bel WNL 0800 1121. Hashtag eens, hashtag oneens, dat kan uw reactie zijn op Twitter. Ik zie ze hier binnen, een rol op het tweede scherm. Welkom bij een half uurtje radio Roeptoeter. Tot 7 uur eh, hebben we het over de crisisheffing. Ja, ik vind weer een typisch voorbeeld van zo'n onbetrouwbare overheid. door dit eerdaars ineens in te voeren en dan weer eenmalig of niet. Nou ja, bij het kwartje van kok dachten we ook dat het kort, het kort zou duren. Het is in ieder geval geen echt stabiel beleid te noemen voor ondernemers. Ik praat zo met een, uh, met een boze Jort Kelder en ook met uh, SP Tweede Kamerlid Farshad Bas hier. Dus twee goede tegenpolen hier in Avondspits. Zoals het hoort zeg ik erbij, het gesprek van de dag uh, hier van WNL. Hans Baas zegt mij, wauw, ik ben het helemaal met je eens, Joost. Een crisisontlasting. Dat klinkt heel uh, smerig ineens, maar een crisisontlossing zou een veel positiever effect hebben op de economie. Wijnand zegt, avondspits, eens, de economie komt alleen op gang als we geld weer verantwoord laten rollen. En Jaco twittert mij, samen met Sandra, overigens, eens, de crisisheffing is een boevenactie van de staat. Ik ga naar mijn eerste beller, trouwens altijd, uh, uit Gent, komt deze, en die heet Elko Libbinga. Goedenavond, Elko. Goedenavond, hallo. Nou ja. Nou, ik ben het helemaal eens met jouw stelling. Uh, uh, uh, Ieder econoom weet dat je uh, geld moet uitgeven in een land. Hè? En uh, met deze heffing. Hè? En ook zijn uh, vermaarde economen het erover eens... dat als je meer dan 40% belasting betaalt... dat dat een contraproductief effect heeft. Hè? Ja. En uh, hier komen ze weer met een idiote tarief. Inderdaad, alles bij elkaar opgesteld betaal je... Als... Ach... Elko, daar val je weg. Uh, dat, dat moet je nog een keer proberen vanuit Gent, want dat is leuk om je zin even af te, af te horen maken. Gaan we naar de tweede? Mark Dijks uit Maastricht. Ja, hallo. Mark, goedenavond. Goedenavond. Als wel uh, welopgevoede VVD-stemmer ben ik toch voor een crisisheffing. Ja. A, is het maar eenmalig, en B, als ik al die baantjes zaken zie. Ik zag gisteravond die volle van Roy op TV, die heeft nou opeens ook weer gedaan als uh, voorzitter van de vereniging van, van ziekenhuizen. Van ja, ziekenhuizen. Ja, ja. Ik wist niet dat dat klipmes daar ook al verstand van had. Um, ik vind het zo langzamerhand wel, uh, wel goed met al die figuren, die anderhalve ton of meer verdienen. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik zou zeggen, giezenheffing eenmalig. 99% van de 68% is het natuurlijk een beetje kinderachtig. Ze mogen de 1% overhouden, dat is genoeg. Ja. Ik heb geen enkel probleem met al die woningcoöperatiedirecteuren... Nee, maar dit, dit draaft nu al... Ja. Mark Dijks, draaft enigszins door. Kijk, het gaat er natuurlijk ook om, dat er zijn mensen die... die maar die jullie draven ook, want ja. Keld dat naast continu door. Dus dat had mij ook eens gedaan. Ja, Dat doet hij zeker, en met, met, met, ik kijk en luister er met veel genoegen naar. Maar waar gaat het om? Het gaat erom dat je uiteindelijk mensen ook wegdrukt... die aan de bovenkant van onze economie functioneren. Die dus heel veel afdragen, ook voor de armen en voor alle arrangementen die we hebben in dit, nou ja, in dit mooie ja, land. Ja, nee, nee, dat is, me, dat is me bekend. Als CVT, ja, weet ik wel hoe het in elkaar zit. Maar ik heb hier geen enkel probleem mee. Omdat ik vind dat aan de bovenkant ook ongelooflijk gegraaid wordt. En een hele hoop hmm. mensen elkaar allerlei baantjes toeschuiven. En dat ja, zijn geen baantjes van 60.000 euro per, per, per maand. Ja. ja. Wel per maand. Maar. maar per jaar. Maar wel per maand. Dus ik heb geen enkel probleem mee, wanneer Daar als een goede crisisheffing overheen gaat. Nee. Dat, uh, dat, uh, ook, niet, ook niet, meneer, meneer Dijk. Ja, ook niet, meneer Dijk. Als dat betekent dat een ondernemer dus personeel gaat ontslaan. Plan, hè? Omdat hij dat niet meer boven tafel kan houden. Dus dan verdwijnen oh, er weer baanen. een paar ontslagen kunnen er we wel bij. Net zoals het Maastricht-Aerke Airport eh, vliegsel. Er nou, had ook een hoop subsidie. Uh, nee hoor, het okay, is geen probleem. We raken, we raken niet uitgepraat, Mark Dijks. Maar we zijn, blijven nee. het met elkaar oneens. Dank je wel voor, voor het inbellen. 0800 1121. Crisisheffing schaadt de, de economie. We zijn Jord Kelder aan het, uh, aan het bellen. Maar die had last van zijn telefoon. Of andersom, maar eh, hij komt er zo aan. Hans Baas zegt, sorry Eerbans, crisisverlichting was beter geweest. Die komt nog even terug op de ontlasting. Erik Aert zegt mij eens, Joost, het graaien moet gewoon stoppen. En, en Shark twittert het ook eens. Op mijn stelling, crisisheffing schaadt de economie. Als de rijken tenminste op een eerlijke manier rijk zijn geworden... pak de belastingontwijkers en ontduikers aan. Nou, de lijnen zijn mooi volgelopen. Als u even wacht, als u mij belt, dan komt u vanzelf ook aan de beurt. Jan Meeuwissen uit Voorschoten. Ja, goede avond. Dag. Ik heb een vraagje nu. Wat is nou eigenlijk crisis? De wegen staan vol. De files worden groter. Iedereen is aan het graaien. Ook de gewone Nederlander. Ik rijd op een tour Ik heb eens gezweet En dan kom je in een pretpark. En dan rekenen ze voor een broodje 4,75. Dat, ja. dat, dat zijn allemaal... Dat, je hebt ook hele kleine graaiers. Hè? We betalen het allemaal. We, dat. Dat, dat is een punt wat u maakt. We, we doen het niet moeilijk over. Ik heb wel eens de stelling gehad in januari, meen ik. Zolang we nog met z'n allen in de rij op, op, op wintersport gaan... Uh, mag je niet zeuren over een crisis? Dat... Nee, ik vind... Uh, de wegen staan vol. De mensen gunnen elkaar geen meter op de weg. Ze douwen elkaar van de weg af. Als er een beetje meer respect is... Uh, ik weet niet wat crisis betekent. Uh, ja. Mag ik rustig weten, ik, ik ben 72 jaar. Ik werk nog steeds. Ik betaal een hele belasting. Daar heb ik geen problemen mee. Nee. Maar dan heb je over crisis. Iedere dag... 100 kilometer file, 200 kilometer file. En dat zijn ja, maar precies. Maar kom, kom nou even terug van, van dat crisis, die definitie naar de stelling. Van, vindt u dat deze heffing, die wel de crisisheffing wordt genoemd. om de rijken uh, nog extra te pesten. is dat slecht voor de economie? Nou, ik, ik vraag me wat. wat... Wat, wat is de crisis als de gewone man? De gewone, de, nee, dat dus is... de gewone man. Die vraag heb Ook ik al. Op... Ge... Ja, nee, maar dat is een andere ja? vraag. Maar goed, het gaat erom dat die heffing zo genoemd wordt. Maar u vindt het oké okay als mensen aan de top nog eens extra worden aangeslagen, begrijp ik? Ja, maar ik, ja, ik ben het helemaal niet met de crisis eens. Nee, is het is dat is duidelijk. Jan Milzen, we laten het daarbij, want anders raken we in een crisisgesprek. En dan, dan moeten we ineens de afdeling Correlatie gaan bellen. Ik zeg goedenavond, hoera, Jort Kelder. Ja, Joost. Daar Hallo? ben je dan. Jort, Raadloos, Redeloos en Redeloos, dat was het, de titel van jouw mooie stuk in de NRC laatst. Um, ja. Je verwees naar het rampjaar. Het um, nou, daar zat die crisisheffing ook in. Dat was eigenlijk jouw uh, aanleiding, dacht ik, hè, voor dat stuk. Ja, in deze... Desartes de, de is dat met dat, dat Koendersakkoord, hebben ze dat om GroenLinks binnenboord te houden. Hebben dus ze ineens besloten, we gaan de Rijken aanpakken. Hmm. Een soort solidariteitsheffing. Um, en dat proberen ze nu te continueren. En dat onder, leiding, onder de leiding van de VVD, wat natuurlijk een beetje raar is. Ja. Waar het om gaat is dat uh, ze hebben gedacht... Kijk, de verhaalverhoudingse partij, die willen natuurlijk de toptarieven, in de belastingen omhoog halen naar 60, misschien wel 70 procent. Liefst 100 procent als het dan hun ligt, maar laten we zeggen omhoog. De VVD heeft dat een beetje weten werkt op een eenmalige heffing die de werkgever dan moet betalen voor mensen die heel goed betaald worden. Laten we dat even vaststellen. Iedereen die meer dan 150.000 euro salaris heeft, ja. met, met auto's en alle voorzieningen erbij, een extra klap, wat dan via zijn baas. Maar nou, dat gaat ongeveer om 50.000 mensen in Nederland. Maar er is een hele grote groep mensen die zowel hun eigen werkgever als, als hun werknemer zijn. Dat ja. is directeur groot aanraad, Dat Klinkt ook. Je zelf? Maar dat zijn gewoon eenmanszaakjes feitelijk. Precies. Die zijn dat. En die betalen, zoals in mijn geval, voor een armzalige verslaggever zonder enige pensioenvoorziening of wat dan ook, 27.000 uh, euro dit jaar of vorige maand en volgend jaar weer. En, en dan zeggen mensen: de Jort, de zeggen dat je 60% belasting betaalt. Ja. En dat is, dat voelt bij mij, voor, dat is net een stap te ver. Ik wil best solidair zijn. Ik, wil nee, ik vind dat heel moedig. He? Geldtijd, weet Precies. Waar het maar dat, dat is moeilijk. Dus dat de je de dat de de... Ja, sorry. Oh joh, sorry, dat is moedig dat je het zegt. Wat even tussendoor, wat, wat zeg je tegen al die mensen die nu luisteren en zeggen, joh, loop niet zo te huilen je kelder, want je verdient ja, maar geweldig. Dat, je, dat zijn allemaal mensen die als er afgerekend moet worden, zullen even gaan plassen, weet je wel? Als we het rondje in de bar gegeven moet worden, hou kan we niet van in, in een discussie over inkomens kan je nooit voeren. Als je zelf bij de hogere inkomen Precies. hoort, omdat ze allemaal zeggen... je moet niet zeuren, want je wil niet meer dan ik. Dat is dus, het. Als, zolang de buurman het beter heeft dan jij, dan moeten ze werk houden. Ja, dat is natuurlijk onzin. Waar het om gaat, is dat dit zijn alle mensen... die bij grote bedrijven, zelf bedrijven hebben, ondernemers zijn. Dan kan je zeggen, die hebben het goed. Maar die hebben een fair share deal. Hè. Dus die mensen die betalen, die groep, die top 5% in Nederland... die betaalt 80% van alle belastingmiddelen. Ja. Dan kan je zeggen, ja, wij vinden dat dat 90% moet worden. Maar het enige wat je dan doet, is die mensen... En wat er nu dus gebeurt, Joost, en dat is het nieuws van deze week... ik had contact met wat fiscalisten van KPMG en die zeggen... 15.000 grote aandeelhouders, allemaal mensen die zorgen voor werkgelegenheid in dit land... hebben een klacht ingediend bij de fiscus, dat ze het niet pikken. Dus een op de het drie. enige wat je doet ja. is een zogenaamde solidariteitsheffing. Met andere woorden, verplicht ga je ze plukken. Zeg, ja, ze kunnen het wel missen, maar die mensen zijn het helemaal zat. Ja. Want die zijn straks hun hypotheekrente kwijt, die moeten meer voor hun auto. Dat is allemaal prima. Alleen als je niet weet waar ik heen ga, het heen gaat, gaat meteen naar Cyprus, straks naar Slovenië, want die komt er nog aan. Dan denk je, ja, ik heb daar gewoon geen zin meer in. Nee. Genoeg is genoeg. En je wordt nog de hele uitgescholden. Dat bedoel ik. Want Daarom ik is, je graaien, ja, waar, waar is het niet. Nee, nee, nee, nee. zal weer roepen, zakkenverwerking. Natuurlijk, komt hij ook. Ja, ja, nou is 90 ja. van die mensen is geen bankier. Wat zeg ik? 98% van die mensen is geen bankier. Zorg voor werkgelegenheid, dat zijn de ondernemers die moeten zorgen dat die economie weer gaat draaien. De mensen die moeten een maar George, bloem hebben. Waar denk je dat je waar denk je, dat je, dit je gelijk kan halen? Je haalt het verdrag, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, geloof ik, erbij. Ja, in jou, in jouw bezwaar. dat is iets wat advocaten altijd doen als ze niet meer. Ja. Uh, dat is een beetje ultra Dat is niet alleen mijn, mijn eigen fiscalist maar ja, recht van de mens. Kijk, uh, je kan, het is natuurlijk helemaal niet zo moeilijk om je rijke weg te testen. De Fransen proberen het ook. En misschien wint de overheid dat juridisch. Maar de VVD verliest de verkiezingen sowieso door. Ja. Want die mensen zijn het echt zat. Die gaan nooit meer VVD stemmen. En het gaat niet ook om dat geld, hè? want die 30.000 euro wil je iemand geven die het echt nodig heeft. Maar het gaat om het principe: meer dan 50% van je belasting, van, van je inkomen aan belasting, is wat mij betreft gewoon doorstel. Het is helder. Dus het is Eén vast. vraag nog even tot slot. Als jouw kasteel verkocht is, waar, ja. ga, je, waar ga je dan heen? Overigens wel voor 500.000 minder dan het ooit te koop stond. Ja, ook dat, ook weer de Rijken. Mij... Ja, maar daar zit ja, je ja. de Rijk ook wel flink af. Nee, hey, dat is vergeet goed. Je, maar je ver verhuis je naar het buitenland als dit... Ik bedoel, je bent het ook zat, geloof nee, ik. Nee, luister, ik hou van dit land. Okay. Ik ben een Nederlander. Ik blijf hier. Ik betaal morrend. Ik betaal tot de laatste cent alles wat ik moet betalen. Ja. Ik zal nooit frauderen. Maar ik ben ook de enige bekende Nederlander... die de openlijke uitkant... Absoluut. Heeft. Dat staat je en dat ziet je Dankjewel, Jort Kelder, onze verslaggever ter plaatse. Jort bedankt voor je reactie want het is moedig wat je doet en, uh, en ik vind het ook knap uh, hoe, je, hoe je beargumenteert terwijl, terwijl het eigenlijk heel moeilijk is want de meeste mensen zeggen van die gast verdient genoeg, wat een zakkenvuller ik steun Jort, eens wat vindt u, hashtag eens, hashtag oneens kunt u beiden uh, laten weten op Twitter het tweede scherm zit vol, bellen kan ook 0800 1121, crisisheffing schaadt de economie, ik ga naar bellers die al een tijdje voor mij hangen, uh, Jan van Essen uit Linden. Joost. Goeieavond Jan. Nou, ik, ik uh, moet zeggen dat ik kamerad uh, uh, Kelders uh, wel een beetje kan volgen. Maar ik ben het niet met jou eens. Uh, Je zei in het begin van uh, de crisis komt niet door de rijken, maar door de mensen die dachten dat ze rijk waren. Ja. Joost, deze crisis die komt door de banken en door de multinationals. Die hebben verzaakt. Die hebben de mensen hypotheken laten afsluiten. Die hebben altijd gezegd van het gaat maar één kant op naar boven. Ja, daar zat je toch zelf ook bij. Die hebben problemen dus... gebracht. Jawel, maar dan zetten we compenseren. De banken moeten de mensen die nu uh, onder water staan gaan compenseren. Maar Jan, Ze het al die mensen die voor het dubbeltje op de eerste rij wilden zitten bij de Landsbank en weet ik wat allemaal. Die voor die de ene paar rotcenten het wel, maximale rendement wilden hebben. Daar heb je ook een hekel aan. Daar heb ik geen mee nee, mee. Die hadden ze voor mij mooi, mooi mogen laten zitten. Nou, daar zijn we het over eens. Maar nou die, die crisisheffing. Ja, ja, ik vind... Kijk, iemand die veel geld verdient... die nou een hoop naar de belasting moet brengen... die kan niks kopen van die centen. Maar... Dus in die zin is het niet gunstig. Maar we zitten op het moment zitten we zo in de problemen... ik vind dat we echt moeten beginnen om in Europa... die multinationals is in een keer gewoon belasting laten betalen. Ja, ik denk dat we er zo zijn, Nou goed, uit zijn, dat, is een punt. dat is een punt wat gisteren gemaakt is natuurlijk in, in het... Kijk, en in... de banken die hadden ook na moeten blijven denken. De mensen, ja. Joost, die hypotheken hebben afgesloten, die hebben van, van ouds uit altijd gedacht, een bank is verantwoording. Ja, right? dat klopt. Die die mensen... Dat is eigenlijk waar je in veilig zijn Natuurlijk. Jan, ik moet even ja. naar de SP toe. Goed, tuurlijk. Blijf luisteren, Jan Joos. van Essen. Dankjewel. Want Bas hier is er ook bij, hoor. Goedenavond, Farzat. Goedenavond. Hoi, ja, je bent financieel woordvoerder voor de Tweede Kamer SP. Een an, voor een ander geluid zeg ik dan maar in deze avondspits. Heb je Jort een beetje gehoord? Uh, ik heb uh, het uh, een beetje kunnen volgen. Ik ben net in Duitsland. Ja. Ah, Oké, okay. nou ja, Jort had een. Voor ja. uh, nou, mij is het een goed verhaal. Uh, hoe pesten we de rijk en het land uit? Uh, wat vind jij van, van, van de crisis, -having? Ben je het met me eens dat het de economie wel schaadt? Nee, ik ben het uh, niet met jou eens dat het de economie schaadt. Uh, kijk, er wordt op dit moment heel veel bezuinigd. Maar je kan het niet alleen bij de bezuinigingen houden. Je moet ook op andere manieren proberen meer inkomsten binnen te halen. En daarom zou het ook fijn zijn om de mensen met de sterkste schouders ook een grotere bijdrage te vragen. Maar dat doen ze al, Fajad. Dat zegt Jort, het wordt nu 70% wellicht hè, voor, de, voor, de, voor de eenzame ploeteraar, zoals, zoals een Jort Kelder inderdaad. Die zichzelf als werknemer moet gaan belasten voor nog eens even 19%. Uh, het uh, is 16%, 16. bovenop de twee, 52%. Nou, dus dan wordt het inderdaad 68%. Dat is toch bizar? Dat is toch zelfs uh, voor de SP bizar? Of willen jullie naar nou 100% zoals? Uh, nee, nee, dat willen we niet. Nee, Wij hebben voorgesteld om een 65% tarief in te voeren. Hmm. Voor de inkomens boven de 150.000 euro. Dus, dat is dus 3% lager dan dit uh, ja. tarief. Wat ja, ja. Maar wil je dat wordt. nou als SP om te solidair, Dat rijken solidair, meer solidair moeten zijn met de armen? Of zeg je het is gewoon geld halen? Uh, allebei. Uh, kijk, als je niet zou zeggen van dat de uh, uh, uh, mensen met de hoogste of inkomens uh, die zouden betalen, dan zouden andere mensen het moeten doen. En daar kunnen we vinden wij meer ja. geld weghalen. Maar dan, dan nou we zeggen... kijken van waar kun je makkelijker geld halen? Nou, zal ik iets zeggen? En... Robin Linschoten dat gisteravond in Paul Witteman. Hij zegt daar toch een nog geen, geen domme jongen. We kunnen wel 20 besparen op alles wat er in de zorg omgaat. Alleen al aan fraude. 20 miljard had hij het over. Ja. Begin ja, daar nou eens met z'n allen is. mee. Begin daar nou ja, eens mee, in plaats van rijke mensen van het land uit te pesten. Je kan niet zeggen dat je het ene niet doet, nou, ik kan niet zeggen dat je het ene niet doet, hij de andere ook niet mag doen. Nou, doe Alsraad, het in de goede volgorde. de vrouwen in de zorg moet je keihard aanpakken. Maar besef ook, vroeger had hij zelfs een hoger tarief... dan die 65 die wij voorstellen, of de 68 wat nu geldt, namelijk 72 procent. En dat is uh, in tijden van kok afgeschaft. We is terug teruggegaan naar 52 procent. Maar toen ja. had hij ook goede economie, jaar 2000... Uh, de economie bloeit als nooit tevoren. Uh, dus uh, het wil niet zeggen dat als je een hoog tarief hebt, dat dan de economie geschaad wordt. Sterker nog, dat geld wat dan opgehaald wordt, dat wordt altijd door de overheid weer uitgegeven. Het is niet dat de overheid het spaart. Nee. Uh, uh, dus het komt weer terug in de economie. Ja. Juist die ondernemers die het bedrag betalen, ja. worden er beter van. Vind je het betrouwbaar? Tot slot, uh, Schout, is het betrouwbaar om als overheid dit te doen, zo'n eenmalige uh, crisisheffing opleggen? Uh, ik uh, zou uh, eerder voorstander van zijn om dit permanent te doen. Dus uh, ja, ja, dat begrijp uh, ik wel dus, uh, dat is, uh, Daar zit hij bang voor Dan zijn we helemaal weer bij de betrouwbare overheid Gewoon altijd word je genaaid in feite Dat is, dat is op zich wel een redelijk stabiel beeld Maar Farshad, ik, ik ga nog even naar wat bellers toe uh, Dank je wel, Farshad Bashir Voor je commentaar op mijn stelling Dank, crisisheffing, schaadt de economie U kunt nog meedoen en er zitten Oh, ik heb de man uit Gent Dat vind ik leuk, want die haakten we net uh, Die ging weg Elko, goedenavond Hallo, nogmaals ja. hey, uh, Maak je zin af maar ik moet af, ja. Ik weet niet precies waar ik gebleven was. Maar ik zei in ieder geval dat een. Ik ben helemaal niet eens met meneer Bashar dat je een idioot hoge belastingheffing uh, ver boven de 40% moet hanteren. Want boven de 40%, daar, daar zijn, uh, daar moet je maar eens bij vooraanstaande economen informeren. Werk, dat werkt contraproductief. Ja, die gelden, die, die, die mensen die zoveel moeten gaan betalen, uh, gaan vaak constructies bedenken dat ze dat. Uh, Elders kunnen uh, ja, besparen. Hè? En, en als je boven de 40%, als je echt zeg bij maar onder de 40% blijft, dan heb je uh, daarboven een heel groot besteedbaar inkomen. En dat blijft juist in het land. En dan jaag je ook geen nou ja, mensen weg. daar ben ik mee eens. In feite werkt ja. dat alleen maar positief. Heel En eens? het is ja. ook zo. Ja, ja en, en, en ook als we bij Prinsjesdag ooit weer een begrotingsoverschot krijgen dan zijn de linkse partijen de eerste om dat direct weer uit te geven. En dat gaat echt niet de economie in. Dat gaat vaak. vaak naar hele andere zaken. Vaak wordt dat uh, in het buitenland zelfs uitgegeven. En dus, dus dat is echt grote onzin. En hij hij okay. moet echt dus een keer goed zijn huiswerk maken. Elko, dankjewel voor je geluid uit Gent. Ja, je Merci, Elko okay. Ik zie veel eens luisteraars. wat ik niet verwacht op voorhand op deze stelling. Ik denk, je krijgt toch een hoop SP-geluiden te horen. Crisisheffing schaadt de economie, zeg ik tegen Nico van der Bent uit Weert. Goedenavond. Uh, goedenavond. En uh, ook ik ben het een keer weer eens met jou... Want de overheid moet maar eens stoppen met belasting op belasting op belasting op belasting. Ja. Maar iets anders vond ik wel even grappig net. Uh, in jouw gesprek met Jot Kelder. Uh, die loopt te zeggen van ja en uh, die mensen die zorgen voor de werkgelegenheid. En uh, nog geen uh, halve seconde later wordt er verteld dat hij uh, een eenmanszaak en hij de enige werknemer is. Ja, o, wat een werkgelegenheid maakt die meneer. Nee, ja precies. Daar, Nico, dat, dat, ja, dat zei ook... Ik ook dat net zo tegenstrijdig. Dat zei ik ook al een beetje tegen hem. Dankjewel Nico, je klonk een beetje als koekiemonster. Maar het, het ligt misschien ook aan, aan de telefoon. Max Been zegt, Eerdmans, avondspits, eens mensen gaan minder kopen. Er zijn dus minder mensen nodig om het te maken. Een aantal ontslagen zal stijgen. Lydia Berend zegt, arme mensen, leegzaken kost meer economie. Dan rijke mensen meer te laten bijdragen. Rijken geven niet meer uit als ze meer overhouden. Kijk, en dat in 140 tekens, dat vind ik gewoon knap. Uh, Ernest van Minnen uit Huizen. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi. Ik ben het eens met jouw stelling. Uh, Hard werken wordt in Nederland steeds verder afgestraft. Hard werken heeft geen zin meer. Dus, wat mij betreft, uh, doe rustig aan, betaal je minder belasting. En dan gaat de economie vanzelf harder achteruit. Ja. Plus, daarbij, daarbij komt ook nog dat het volledig kiezersbedrog is van de VVD. Dus mijn advies aan Nederland, stem nooit bij VVD, want je wordt gepakt waar je bij staat. Ja, ik, ik durf het stemadvies niet over te nemen, maar ik, ik kan je volledig volgen. Want dat is natuurlijk wat, wat beloofd werd, was 100 euro de man uh, erbij, geloof ik, door, door Mark Rutte. En het is, het is, het is een partijtje belasting geworden. Uh, dat, kun je er gewoon, uh, dat kun je er gewoon bij optellen. En daar komt ook nog bij, als de Nederlandse overheid zijn eigen financiën niet onder controle heeft... dan uh, wimpelen ze af op uh, de burgers... De goedverdienende burgers die pakken ze van alle kanten. En laten ze eerst maar zorgen. Neem bijvoorbeeld de politieacademie, die we voor 9 miljoen afboeken op een automatiseringsproject. Als ze dat nou eerst eens onder controle krijgen, dan hoeven ze bij de hardwerkende burgers ook wat minder weg te pakken. Precies. Erik, dankjewel voor jouw bericht. Oh, sorry, Ernst. Ernst, dankjewel. Sjurk zegt Eerdmans uh, op Twitter. Als de overheid minder Sinterklaas had gespeeld, dan had de overheid nu minder hoeven te snijden. Zo is het ook nog weer eens een keertje. Uh, Farid is er niet mee eens uit Rotterdam. Hallo? Ja, goedenavond Farid, kom binnen. Hey, goedenavond, Joost. Hey, ik ben het gewoon niet mee eens eigenlijk. want het is uh, uh, zou ik zeggen? Het zijn gewoon uh, zakkenrollen in de overheid, in het algemeen. Ja. En, uh, en de mensen die altijd klaar zijn, die hebben vroeger niet goed de best gedaan op school. Wat is het? een oh, oh, au. Ja, maar het is wel zo Joost. Nou. Ik, ik heb, uh, serieus, ik heb eerst LTS gedaan, daarna mijn MTS, met moeite. Daarna mijn HTS, met moeite. Uiteindelijk heb ik het gehaald, maar uiteindelijk ben ik wel vier, vijf stappen omhoog gegaan. Als ik die jongens van vroeg van LPS zie, mm. dan kan ik nog ergens eh, te hangen of zo. Dan denk ik, jongens, jongens, <laughs> Ja, maar het punt maken, is, als je, Ja, maar het punt is, Riet, als je in dit land maar, hoe meer je je best doet, hoe harder je gepakt wordt. Daar, daar lijkt het op. Klopt, klopt, klopt. Nee, maar dat precies. weet ik wel. Dat begrijp, dat begrijp ik wel. Daar gaat het over, hè? Maar heel vaak, het zijn altijd mensen die aan het zeuren zijn van, ja, ik, ik vind die niet erg om, om, om, ik zei, die man net over 60, 65 procent belasting. Dat is Ja, dat is belachelijk. Ik denk ja. als je in het buitenland komt en die zegt ik betaal van 65% belasting... dan lachen ze je uit. Nee, die maar geluk, je hebt gelijk. Daar, daar zijn we het eens, Farid. Dank je wel okay. voor het duidelijk verhaal uit Rotterdam, hè Farid. Okay. Merci. Ja, oi, oi. dank je wel. Ik moet nog even corrigeren van eindredacteur. Jort Kelder heeft meerdere mensen in dienst, dus niet alleen zichzelf. Ik dacht dat hij daar wel die belasting over ging betalen. Maar goed, dat uh, terzijde. Dat U kunt het artikel nog teruglezen. Uh, het staat op zijn website jortkelder.nl volgens mij. En Kitty twittert mij, hashtag WNL. Iedereen moet in deze tijd de broekriem aanhalen als er van de goede burger iets extra's wordt gevraagd. Schreeuwt men moord en brand. En uh, Mark uh, zegt mij, uh, Mark Westerdorp. Eens, voorkom, voorkom liever onterechte uitkeringen en niet verdiende bonussen. Klein deel van Nederland betaalt het grootste deel van de belastingen. Genoeg is genoeg. Meer tweets zijn te lezen op twitter.com. En dan kijkt u bij hashtag eens of hashtag oneens. Het was een mooie, mooie uitzending. Dank u voor het luisteren. Dank voor het meedoen op Twitter. Dank ook voor het bellen. De crisisheffing, we zullen hem vanavond nog even online zetten. Dan kunt u rustig terugluisteren. Straks gaat Kunstof hier verder met daarin schrijver Michiel Stroink. In 2012 verscheen zijn debuutroman Of ik gek ben. En nu al ligt zijn tweede roman, Tilt, in de boekhandels. Een boek over pokeren en macht. Volg ons op twitter.com, staat je Avondspits WNL. Morgen zijn we er weer. Ik maak het seizoen gewoon af. Een heel fijne avond. En graag tot morgenavond, half zeven, bij Avondspits. Uw gesprek van de dag. Radio Roeptoeter is er op Radio 1. Tot morgen. Morgen in... Vrijdagmiddag live. David Ilyewski over de Joegoslavische maffia in Nederland. Schrijver Joris van Kastren is gastrecensent. De rubrieken van Justus van Oel, Bert Brus en Barbara Barend. Ik vind het goed dat spelers steeds meer het veld afstappen en dit soort reacties doen. Ik hoef je niet uit te leggen volgens mij als een Barend waarom. Satire. Maar wat nu zo leuk is aan deze app die ik heb ontwikkeld. Ik, Alexander Clupping. En live muziek van Coco Jones. Let me go, will you hold me Kom langs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 Dit is Radio 1.